Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is onrust op de A2. Activisten verstoren in Limburg werkzaamheden aan die snelweg. Daarbij wordt het bouwmateriaal Boomix gebruikt. En dat is slecht voor het milieu... omdat er onder meer zware metalen in zitten, zeggen ze. De activisten willen dat de verbreding van de A2 onmiddellijk stopt. De politie houdt de boel in de gaten, maar grijpt nog niet in. De vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne... hebben volgens president Zelensky nog geen doorbraak opgeleverd... Vooral over het afstaan van gebieden in het oosten van Oekraïne worden de landen het niet eens. Maar de gesprekken waren wel positief en er is een vooruitgang geboekt, zegt de Oekraïense onderhandelaar. Details geven ze alleen niet. Bij het stadhuis van Leiden hebben studenten een enorm bouwwerk van bierkratten neergezet. Het is een protest tegen de kamernood, zegt ze tegen Hart van Nederland. We bouwen vandaag ons eigen huis, omdat het zo lastig is om als student een kamer te krijgen. Eh, door aan de ene kant de afname in het aanbod, maar ook de stijging van de prijzen. Dus dachten we we bouwen er zelf Zo is in Leiden het Kameraanbod met 30% gedaald. Ook in andere studentensteden wordt vandaag, worden vandaag zulke protesten gehouden. En schaatster Femke Kok ziet zichzelf eerder als outsider... dan als topfavoriet voor de Olympische 1500 meter van vrijdag. Ze reed op die afstand nog nooit een internationale wedstrijd... maar heeft er wel alle vertrouwen in. Kok heeft al goud gewonnen op de 500 meter... en ook op de 1000 meter maakte ze indruk met een zilver... achter Jutte Leerdam, want die won natuurlijk goud. En dan heb ik nog het weer. Het is zonnig en droog bij 2 tot 5 graden. Waar het een koude oostenwind. Vanavond meer bewolking. Vannacht kan het in het zuiden gaan sneeuwen. En ook morgen regionaal kans op sneeuw. En dan wordt het 0 tot 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. 50 verkeer, A1 Hengelo-Hosnabruk voor de Nederlandse grenzen, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuten bij je reistijd optellen. A29 Rotterdam berg op zoom voor de Heine noord noordtunnel Door een te hoog voertuig is de hoofdraai afgesloten. En je doet er daar 12 minuten langer over dan normaal gesproken. En dan de belangrijkste controles. De A1 bij Holten naar Hengelo, 125.6. A9 ook maar naar Haarlem, 46.7. Gouden-Utrecht, de A12 bij Nieuwerbrug aan den Rijn, 37.5. A12 Arnhem Ede, 109.5 A28. Assen Hogeveen bij Bijlen, 157.7. En de A58 in het zuiden Tilburg naar Breda bij Ulvenhout oppassen. Daar controlen wij 57.5. Wil je alle controles checken via je app van Flitsmeister? Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, manutan. Bestel op manutan.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm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 Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk, gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. 5, 3, de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Taylor ja. Swift en Blank Space komt eraan zo direct op de Purple Disco Machine. En dit is Bruno Mars. Radio 538 da da da da Dag heet dat dan, hè? beneden de rivieren? Einde van carnaval. Ik denk dat veel Fitbits gewoon aangeven dat je bent overleden. Maar. Ik denk het wel een goed feestje toch? Ja, stemweg, alle trots weg, nog wat glitter in je oor. Of uh, lekker in de Alpen, andere helft van Nederland in een Teams-meeting. Hoe dan ook, welkom bij 538. We zometeen een wereldster die niet eens rustig kan kotsen. Zoveel mensen zijn fan van er. Wie dat is, dat hoor je zometeen. En hier is de Smash, Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco! I'm yeah. yeah. Que tatus Tu me tienes loco loco Daydream.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 And I'll write your name. Radio 53 minute to morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many the meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day.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 een andere tijdzone. Morning, hoorde je op 538 en daarvoor dus die superster die niet eens even rustig kan kotsen zonder dat het de krant haalt. Een paar jaar geleden had ze in Belfast net iets te veel gedronken dus ze waggelde, wat er waarschijnlijk bij haar nog steeds sexy uitziet, een donkere steeg in om daar even alles eruit te tieven. Natuurlijk stond er weer ergens een fan die precies wist waar Taylor Swift had staan overgeven en die ging inderdaad terug naar die plek, ja serieus, om met grote letters daar op de muur te schilderen. Taylor Swift heeft hier gekotst. En fans die gingen die plek vervolgens bezoeken als een soort van beden <lacht> Inmiddels heeft de gemeente van Belfast het overgeschilderd. En is het, zoals ze net zong, een blank space? Haha. <lacht> <lacht> Tennis dit is 538. luister nou even, zometeen laten we jou een hit horen en daar is heel zomers... Alsof je zeg maar in het water springt vanaf je rubberboot. Een, we, een woord uit weg geplonst. Als je dan denkt te weten. Ja maar dit woord hoort er op de plons. Dan bel je met 0909 3050 jacht. Zometeen. Kom je de uitzending met het goede antwoord. Mag je raden. Uh, sorry. draaien aan het zomerrad. En die stopt dan op een bepaald land. En daar ga je naartoe. Want het zijn de 50 jacht zomerweken. Zometeen dus. De plons. Goed in de gaten houden. En je wordt Queen Marshmallow. En Lucas en Steve. Amazon presenteert.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 Hallo, 5, 3, Maak je brand. Met zijn 3A. meteen kans op een trip voor twee richting de zon en Joert Queen en Lucas en Steve. Radio a But I wanna Care for the lost one's falling, one tear for the broken heart. al uit zichzelf begint te googelen op pizza. Enige vitamine D of het algemeen die je nu binnenkrijgt komt uit een potje. Maar nu, hallo, uit je radio. Ja, deze en volgende week de 538 Zomerweken. En het is eigenlijk heel simpel. Ik heb hier een hit onder de knop zitten en daar ga ik zo meteen op drukken. Die ga je horen. Er is heel zomers en tropisch een woord uit weggeplomst. En denk je dan te weten, hé maar wacht even, dat is dit woord, wat daar mist. Dan bel je met 0909 3058. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan mag je een snigger geven aan het 58-vakantierad. En die kan dan uitkomen op een vakantie voor twee naar Spanje, Rodos, Ibiza of de Joker. Dan mag je dus zelf kiezen waar je naartoe gaat. Alright? Het is time voor... this Het is time voor Pijnakker. Het is time voor Oeteldonk. <laughs> Jij weet het wel, hè? Kom maar op, 0909-30538. Succes! It's the kind of magic. It's a kind of magic.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 is the whole Wat woord is er nou weg? Diep. De 538 Zomerweken. Merel! Hi, goeiemiddag. Hé, hey, goeiemiddag. Even, even een zomervakantiedilemma. Een resort zonder wifi of een resort met alleen je ex? Oeh, dan maar zonder wifi. Dan uh, heb je echt tijd voor elkaar. Oeh, die kwam met je tenen, hè, Merel. Ja. Even voelde je het weer. Ja. ja. Nou, je zit helemaal, hoorde ik bij het uitzending net, helemaal niet in X-Vibes. Want je hebt iets prachtigs gekocht met uh, je huidige vriend. Nou, we hebben een kluswoning gekocht. Echt een kluswoning XXL. Dus uh, die zijn we aan het verbouwen. Zo. Maar. Uh... Nou ja, en extra mooi als we je dan een zomervakantie kunnen geven. Want ja, het geld is natuurlijk gewoon op. Het klotst niet meer tegen de plinten, letterlijk. Nee, ik kan echt, nou ja, jullie weten niet hoe uh, welkom dat is. Ja, nou, we gaan er snel een eind aan maken in de positieve zin. Want ik wil van je weten, welke woord is er weggeplonst in de hit van Shakira? Ja, dat is Africa. Even luisteren hoor. Ja, Mero. Mereldje, Mereldje, Mereldje, Sla je slag en geeft een slinger aan het rad. Ik ja. zie voorbij komen Mallorca, Italië, Kreta, Rodos, Joker, Portugal, Italië, Ibiza, Kreta, Rodos, Portugal, Italië. Je gaat naar Italië! Wee! Nou, dit is zo toevallig. Ik heb vanochtend nog een foto naar mijn moeder gestuurd van joh, mama, is dit al echt niet leuk om met z'n allen in september naartoe te gaan? Nou, fantastisch. Ja, heel blij mee. Je krijgt van 538 een zomervakantie voor twee naar Italië. Veel vakantieplezier. Veel geluk met jullie uh, kindje in het nieuwe huis. En uh, leuk dat je luistert. Super, dankjewel. You're in soldier, your Pick People get up, eh eh. Zamfira, Zamfira, Zamkalewa. 'Cause this is Africa. Zamfira, Zamfira, eh eh. Waka, Waka, eh eh. Zamfira, Zamfira, Zamkalewa. This time for Africa.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 from it In de volgende hit zit eigenlijk een heel oud verhaal verweven. Maar het gaat net zo goed over jou en mij vandaag de dag. Want soms sta je bovenaan, alles klopt, alles stroomt lekker. En soms begin je in één keer weer helemaal bij nul. Met een andere baan, nieuwe liefde, andere stad. Of gewoon even een uh, andere versie van jezelf. Vrienden komen en gaan, plannen schuiven. Zekerheden blijken tijdelijk. Vandaag loop je voorop en morgen sta je weer aan de start. Ja, je kiest natuurlijk dus niet altijd wat er gebeurt... maar wel in het leven hoe je ermee omgaat. En daarmee kies je voor, volgens mij, het allergrootste cadeau dat we hebben. Leef. Coldplay op 538. Dit is Viva La Vida. 538 dus tijd voor het nieuws. Iris, wat heb je zometeen? Een koninklijke huldiging voor de Olympische sporters. En verder Damiano David komt eraan. Alessio met Becky Hill. En ook zometeen Miles Smith met zijn nieuwe. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken... voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hé, hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE. Van kort programma tot erkende Ach. mbo of hbo opleiding. Ah, ja. LOE.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 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. Yeah. D-reizen. Live your dreams. Little Mini. Maar nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknoppeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Groot nieuws, de big event van Opel is terug.